Het komt vaker voor dat er bij het spoor koper wordt gestolen. Dinsdag was daardoor het treinverkeer bij Etteleur uren ontregeld. Daardoor bleven bij elf overwegen de spoorbomen dicht. De ANWB is verbijsterd dat traumahelikopters geen nachtvluchten mogen uitvoeren in Amsterdam en Groningen. Staatssecretaris Adsma van Infrastructuur geeft er geen vergunning voor. en vindt het niet veilig om in het donker vanaf de daken van ziekenhuizen op te stijgen.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 De Curaçao minister van Volksgezondheid, Constantia, kondigt extra voorlichting aan via radiospotjes en ook huisbezoeken. Daarin worden mensen geïnformeerd over wat ze zelf tegen de ziekte kunnen doen. Het weer nog van het zuiden uit bewolking en regen. Overal kans op mist en het wordt 3 tot 9 graden. Morgen herfstachtig, veel wind en regen en het wordt dan 7 tot 11 graden. ANWB verkeersinformatie: in het noorden en het oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Bovendien zijn daar de lokale wegen door bevriezing plaatselijk glad. In totaal nu 47 kilometer file. Wat opvalt is de verse aanrijding op de A1 Amsterdam in de richting Amersfoort tussen de afritten Soest en Bunschoten staat 5 kilometer. Daar is de linker linkerrijstrook dicht. Geeft ook vertraging richting Amsterdam tussen knooppunt en af het Bunschoten 5 kilometer.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 dit is een boodschap van Sieren. Tot 4,5% rente op ons Klimspaardeposito. Kijk op Frieslandbank.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. En weer werd er koper gestolen langs het spoor. Nou ja, gestolen niet helemaal. Het is in ieder geval wel weggehaald. De daders worden nog gezocht. België weet het zo langzamerhand ook niet meer. Maar het gaat om een nieuwe regering. En de trauma-helikopter mag opeens niet overal meer vliegen. En de AWB is verbijsterd over het besluit van staatssecretaris Atsma om geen nachtvluchten met traumahelikopters in Amsterdam en Groningen toe te staan. De staatssecretaris heeft besloten dat het te gevaarlijk zou zijn ze in het donker te laten vliegen en landen. De AWB is verantwoordelijk voor de traumahelikopters, een teleurgestelde AWB-directeur Guido van Voorkom.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 en dat is die combinatie van, van snelle hulp en wanneer het nodig is, de, de medisch-specialistische hulp. Ja. Onbegrip dus over de beslissing van de staatssecretaris Atsma. Onbegrip ook bij u, Maarten Haverkamp. Kamp, goedemorgen, Tweede Kamerlid van het CDA. Ja, bij ons is er ook onbegrip juist omdat we duidelijk afspraken gemaakt hadden met de ANWB om de helikopters aan te passen, zodat ze s'nachts konden gaan, gaan vliegen. En met de ziekenhuizen, die hebben ook flink geïnvesteerd. Ja, dat, dat, dat klopt. En het bizarre van het besluit is dat de helikopter wel mag landen, maar niet mag opstijgen. Ja, en wij vragen natuurlijk ons af wat is van de volgende stap. Mogen de politiehelikopters s'nachts ook niet meer vliegen? Mag het leger s'nachts niet meer vliegen? Dus de staatssecretaris mag dit dinsdagochtend uh, komen uitleggen in de ja. Tweede Kamer. Heeft u enig idee waar zijn bezwaren, beperkingen vandaan komen? Nou, ik baseer hem op dit moment op de krant en dan zegt hij dat zou de veiligheid zijn. Ja, en dat lijkt ons onlogisch. Juist omdat de helikopters zijn uitgerust met allerlei apparatuur... Uh, bij mist en dergelijke kunnen ze ook, uh, ook vliegen. Dus dan is even de vraag: van ja, waar is het uh, nu fout gegaan in de gunningsprocedure? En daar willen wij opheldering over hebben de komende dinsdag. Ja, aan de andere kant, als er enigszins onveiligheid is, moet dat natuurlijk voorop staan ja Natuurlijk, maar dat geldt voor de piloten ook. Er gaat natuurlijk geen uh, traumaarts uh, aan, aan boord van een helikopter zitten om andere mensen te redden, terwijl hij zelf uh, het gevaar zou, uh, zou lopen. Dus niemand gaat uh, de lucht in met een helikopter als hij, uh, of zij dat niet veilig uh, vindt. Ook de ANWB niet. Dus die hebben erover nagedacht, die hebben de helikopter aangepast. In, bij andere ziekenhuizen mag er wel gevlogen worden, begrijp ik, vanuit de krant. In ieder geval vanuit Nijmegen? Ja, ja dus, dus dan denk ik, wat is de situatie in Nijmegen anders dan de situatie in bijvoorbeeld Groningen? Vooral omdat in de buurt van Groningen natuurlijk ook de Waddeneilanden eilanden bediend worden. Dan is het gewoon heel erg belangrijk dat daar helikopters naar kunnen, toe kunnen. Ja, het belang van die nachtvluchten ziet u ook, dat is groot. Nou, dat zien we al een aantal jaren. We hebben ook steeds met alle wetgeving in de Tweede Kamer ook, ook gezegd... van nou, die nachtvluchten hebben een, een speciale uh, functie. Uh, er moet s'nachts ook uh, gevlogen kunnen worden. Hè. Dus milieureugels mogen wat ons betreft ook niet uh, verhinderen. Ook de omwonenden hebben daar altijd uh, begrip voor gehad. Die hebben gezegd, wij vinden het helemaal niet erg om s'nachts te worden... als de mensen gered gaan, gaan worden. Iedereen is hiervoor. Nu is alleen even de vraag van waarom is die gunning niet afgegeven? U gaat hem in de Kamer vragen stellen. Ja, wij gaan er ook vanuit dat de staatssecretaris dit besluit uh, terugdraait. Maarten Havenkamp van CDA, hartelijk dank. Graag gedaan. Uw snelle reactie. Bijna 10 tien over negen, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Treinverkeer tussen Woerden en Bodegraven lag vanochtend vroeg stil. Eventjes maar, maar toch. koperdieven hadden weer toegeslagen bij Nieuwerbrug. Van het KOPD Frans Zuiderhoek, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ze al te pakken? Nee, het onderzoek is nog, uh, nog gaande. We hebben wel een auto in beslag genomen die daar is aangetroffen... waar ook inbrekerswerktuig in lag. Maar de spoorwegpolitie is in samenwerking met Midden het onderzoek nog uh, gaande aan het houden. Gaat u ze pakken? Want kenteken, eigendom ja, nou, in de auto. En, ja, dan, maar er is natuurlijk nog even de vraag uh, of, zij, of uh, 1 en 1, 2 is. Hè, of die auto inderdaad ook bij die mensen hoort die, uh, die vanochtend uh, daar mogelijk uh, uh, verantwoordelijk voor zijn voor die kopen die zo. Mm -hmm. Dat moet het onderzoek uh, uitwijzen. Uh, maar uh, zo'n auto geeft natuurlijk wel een goed spoor. Ja, dat is wel belangrijk. Um, wat is er gestolen? Uiteindelijk is er in totaal 80 meter koperdraad weggehaald. En dat zijn draden die zitten tussen de mast die de hoogspanningsleiding vasthoudt. En, uh, en de rails, dat is een soort uh, aardraad. En die, uh, die, die lengte varieert van, uh, van 6 tot, uh, tot 10 meter. Nou, in totaal 80 meter weggehaald. Dus ik denk dat er zo tussen 10 en uh, 15 uh, van die portalen dat koperdraad is, uh, is weggesneden. Ja. ja, en dat geeft natuurlijk enorme overlast. In eerste instantie kwam bij ons die storing uh, binnen uh, op de melkkamer van het KPD rond een uur of uh, twee. En toen hebben wij, uh, dus, wij ProRail in kennis gesteld uh, dat daar iets aan de hand was. En die monteurs die ter plaatse zijn gegaan, die hebben vermoedelijk uh, die daders uh, overlopen. En, uh, en toen zijn wij weer in kennis gesteld en hebben we ook een, een zoekactie ingesteld. Jij ja, was er wel snel bij dus. Uh, in principe wel, ja. De, uh, samen met Hollands Midden hebben we met, uh, in totaal 13 mensen hebben we daar uh, gezocht. Ook een speurhond, dus ook nog een uh, helikopter is er uh, ingezet. Uh, uiteindelijk heeft dat niet geleid uh, tot die aanhouding van die, uh, van die twee mannen. Maar met die uh, auto die we dan in beslag genomen hebben, uh, komen we denk ik wel een stuk verder. Ja, veel overlast voor een waarde van. U handelt niet in oud ijzer, neem ik aan, maar, of oud metaal, maar het, het kan niet veel zijn, hè? Nee, volgens mij uh, schommelt dat tussen de 5 en de 7 euro uh, per kilo. Maar uh, als je dat uh, terugrekent uh, naar wat de overlast uh, is, uh, A voor de spoorwegbeheerder om die reparatie uh, weer te maken. Uh, de NS die, uh, die daar bussen voor in moet zetten. En de mensen die uh, te laat komen. Dus de economische schade is uh, vele malen groter. Ja, en valt weinig te doen om te voorkomen hè, met zoveel kilometer spoor in het land. Ja, nee, het is heel lastig om, om dat uh, uh, constant uh, te bewaken. ProRail, die, uh, die zet wel een aantal middelen in om uh, tot een minimum te beperken, die, uh, die overlast en uh, en en, en die diefstal te voorkomen. Maar ja, uh, het is heel lastig omdat we met uh, honderden kilometers uh, spoorweg te maken hebben. Nou meneer Zuiderhoek, we horen het graag als u ze te pakken heeft. Graag gedaan. Frans Zuiderhoek van het KLPD hoorde u. Een referendum is er in Soedan komende zondag. De Zuid-Soedanese stemmen dan over hun onafhankelijkheid. In noord soedan wonen een geschatte 2 miljoen zuiderlingen. En ze zijn massaal aan het terugkeren naar het zuiden. Afgelopen dagen al meer dan 100.000 en voor zondag worden er nog tienduizenden verwacht. Ze zijn straatarm, maar wel gelukkig dat ze nu mogen stemmen. Afrika-correspondent Koert Lindai bezocht de terugkerende vluchtelingen bij het stadje Awil. <laughs> De vleugde onder vluchtelingen is vreemd. Maar de tienduizenden zuid soedanese die sinds het begin van de oorlog in 1983 in het noorden verbleven, zijn opgewekt. Eindelijk weer thuis. Hier op 40 kilometer afstand van Awil, in Zuid-Soedan. Er bestaat ook woede. Woede over hoe ze in het noorden behandeld werden. Als tweede-rangs burgers. Dit stamhoofd, hij heet Dengoravang, dit stamhoofd maakt een vurregeep bij zijn keel als ik hem vraag wat hij de Noord-Soedanese toewenst. Nooit meer wil ik iets met de Arabieren te maken hebben, zegt hij boos. De kromgetrokken oude vrouw Azevrek werkte sinds 1993 in de huishouding van een noordeling in Khartoum. Zonder salaris, al jarenlang, alleen voor een dagelijkse hap eten. Maar ze lacht, want in het holst van de nacht vertrok ze twee weken geleden uit Khartoum terug naar Zuid-Soedan. Nu moet die Arabier zelf zijn huis schoonmaken en dat kan hij niet zonder hulp van ons Zwarte, zegt ze. William Mabior vertrok al in 1983 vanuit het zuiden naar het noordelijke Khartoum. Waarom kwam hij nu pas terug? Again because the situation of the Sudan is going badly and northern people are treating the southern people badly. They been held southern people now in prison, some are being caught on the De situatie voor ons zuiderlingen in het noorden wordt steeds erger. De noorderlingen behandelen ons slecht. We worden op straat opgepakt in het midden van de nacht. So the situation for the Southerners have in Khartoum. Yes, they have become very very worse now. Even in the prison in Khartoum are very poor. People have been killed, you don't know. You don't know where. You looking your your people you will not pine. De Zuidelingen in het noorden worden zelfs gedood. De gevangenissen zitten er vol. Je zoekt naar je vrienden en kan ze nergens meer vinden. Het noord-zuid conflict in Soedan heeft altijd sterke raciale ondertonen gehad. Eén ding is zeker, zuiderlingen komen met tienduizenden tegelijk terug uit het noorden, uit angst. En die vloed mensen die steeds groter wordt, die baart de hulporganisaties steeds meer zorgen. Want Soudan is straatarm. De terugkerende vluchtelingen wachten moeilijke tijden in het zuiden. Abid ligt in de deelstaat Baragazal. Mashar Major deelt Direct voor het wereldvoedselprogramma en er komen opeens heel veel mensen hier terug in het noorden van Baragazal. I don't know for the rest of the south, but uh, for area that I'm operating in, which is northern Baragazal, we are expecting 87 000. That uh, been estimated by the government of the area that are going to come. 87.000 Zuidelingen uit het noorden verwachten ze hier de komende paar dagen. aan de vooravond rond het referendum. Nu ze terugkomen, ze komen terug voor vrijheid. wacht hen ook een paradijs hier. Ik denk dat ze moeten werken. als ze een willen. Ze zullen heel hard moeten knokken om hier een goed bestaan op te bouwen. Een paradijs kan alleen gecreëerd worden door de mensen zelf. Na 207 dagen kabinetsformatie is het nog steeds niet gelukt in België. Meer daarover zo dadelijk na de verkeersinformatie. Landen van der Velden bij de ANWB met problemen op de A1... nou weer de andere kant op. Ja, het gaat af en toe uh, goed fouten op die route. Uh, een aanrijding met meerdere auto's richting Amersfoort. Tussen de afritten Soest en Bunschoten 6 kilometer. Tussen Eembrugge en Bunschoten is de linkerrijstrook dicht. Reed ook nog wat vertraging richting Amsterdam. Tussen knopende Eemdes en Laren 3 kilometer. Verder nog wat langere files op de A9, ook Alkmaar-Amstelveen... Voor het knopen de Raasdorp 4 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen het knopen Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 4. En op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Lexmont en Hagenstein 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, en dan naar België. De politieke soop daar heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Koninklijk bemiddelaar Johan van der Lanotte... gooide gisteren de handdoek in de ring. En daarmee is de kabinetsformatie in België... zeven maanden na de verkiezingen... voor de zoveelste keer terug bij af. Crisis dus bij de Zuiderburen. Nog steeds. Of alweer. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, Vlaamse kranten, de van Staligen natuurlijk ook, zijn vast niet mild. Wat zeggen ze? Nou, de Vlaamse krant het laatste nieuws spreekt van een beschamend record. En dat is omdat België nu Nederland heeft verslaan als het gaat om lange kabinetsformaties. Ja. 208 dagen, Europees record. Want uh, de vorige, het vorige record stond op naam van Tris van 8, 1977, die formatie. Maar goed, het is natuurlijk geen uh, wedstrijd, uh, verre van dat. De morgen komt met een grote kop alle alarmbellen gaan, of, gaan af. Geen politici op de voorpagina daar, maar het middenveld vakbonden, de baas van de spoorwegen, economen. En die zeggen, dit is amateurisme, onze internationale naam. Er is niks meer van over. En ze hebben ook beleggers die waarschuwen... dat België straks zou moeten gaan smeken op de financiële markten... om nog geld te kunnen lenen. België moet het jaar 80 miljard euro lenen. En nou ja, de vraag is uh, of er, dus er nog wel genoeg vertrouwen is ja. in het land. Het wordt steeds duurder. Een, een andere krant... Ja, het wordt steeds duurder. Een, een, een andere krant, uh, de standaard Doelgaans Economisch, iets beter geïnformeerd. Die heeft daadwerkelijk uh, de cijfers van gisteren in de gaten gehouden. En die zegt, nou ja, met die, met die, met die stijgende rente, uh, dat valt wel mee. Uh, de rente is gisteren in België iets gestegen. Maar uh, nou ja, in andere landen ook. Dus dat, tot nu toe is er nog geen acute noodsituatie wat dat betreft. Ja, ja. Goed, dan wordt het iets duurder. Is de toon net zo fel in de Waalse kranten? Uh, ja, die, die welse kranten, die, de, de La Dernière, de grootste Waalse uh, krant... de Telegraaf van uh, Wallonië... die uh, heeft een grote personeelsadvertentie nee? op de voorpagina. Ik weet al voor wie. Ja, ge <laughs> Precies, gezocht. Uh, uh, iemand die een uitweg weet uit deze crisis. Het moet een vrouw of een, uh, een man zijn, dat maakt niet uit... tussen de dertig en de zeventig belangrijke eigenschappen... gevoel hebben voor dialoog, voor opofferingsgezindheid... moet een compromis kunnen sluiten... en het allerbelangrijkste moet onmiddellijk kunnen beginnen... Aan de andere kant, de, de, de zwaar die, uh, nou ja, die maakt meer een politieke analyse, iets serieuzer. Uh, die zegt, nou ja, misschien moeten we maar eens gaan kijken om zonder de Vlaamse nationalisten een regering te vormen. Uh, nou ja, dat is politiek onmogelijk in Vlaanderen, maar de Walen hopen dat misschien toch nog. Wat zeggen de politici zelf? Komen zij beschaamd met excuses? Ja, dat zou je eigenlijk wel verwachten, inderdaad. Maar uh, die, die zijn vooral uh, druk met het, het, het uitdiepen, het, het scheppen, het uitdiepen van hun loopgaven. Uh, daar is geen oplossing in zicht. Uh, Bart de Wever, de, de Vlaams nationalist die vorig jaar de verkiezing heeft gewonnen met een, een derde van de stemmen, uh, die, die lijkt het initiatief nu wel een beetje naar zich toe te trekken, zei hij gisteravond. Ik denk dat het moment gekomen is... niet om grote verklaringen af te leggen in televisiestudio's... maar dat de hoofdrolspelers elkaar eens treffen... en zeggen, kijk, na zes maanden zijn we er niet. We staan eigenlijk nergens. Hoe moet dit nu verder gaan? Hè? We gaan het wereldrecord uh, toch mm -hmm. niet proberen te breken... van geen regering te hebben. Je hebt twee bezorgdheden. Het algemeen welzijn is dus geen regering. En je moet uh, kijken dat er geen ongelukken gebeuren... sociaal-economisch. Anderzijds mag men nooit van ons vragen dat wij die staatshervorming, de hervorming die het land echt nodig heeft... dat we die laten vallen. Ja. Nou ja, kortom, uh, hij wil wel uh, praten, maar hij wil niet toegeven. Uh, en het is, dus, nou ja, de vraag is wat je daarmee mee opschiet. En, en daarnaast, Elio Di Rupo, zijn grootste opponent... die wil exact het tegenovergestellen. Die wil helemaal niet met z'n tweeën snel gaan praten. Die wil juist met heel veel meer mensen rond een tafel uh, opnieuw gaan beginnen. Ja. Dus uh, nou ja, ze zijn het er zelf ook niet over eens hoe ze dit moeten gaan oplossen hier. Nou, voor de politici, spitsroede lopen in de media dan. Wat vindt de gewone Belg er nog van? Nou ja, dat is bizar. De, de opiniemakers zijn kwaad. Maar de, de bevolking uh, nou ja, reageert gelaten, kun je wel zeggen. Uh, sterker nog, Bart de Wever... dat is en blijft de populairste politicus, blijkt uit alle, uit alle peilingen. Heeft hij een, een derde van de kiezers achter zich? En nou ja, dat, dat, die man uh, die is ook niet uit de media weg te, te slaan. Deze week bijvoorbeeld zat hij in een televisieprogramma, de slimste mens. Een razend populair televisieprogramma, een quiz. Eh, daar is hij gewoon iedere avond te zien, ook tijdens deze moeilijke formatie. Ja, eh, en, nou ja, het te doen. Hij zit er sinds woensdag. Precies, en sinds, eh, dat is sinds woensdag. Eh, en sinds die dag, sinds hij erin zit, eh, nou ja, wordt het ene en naar het andere kijkcijferrecord verbroken. Hij is en blijft razend populair. Joris van Poppel vanuit Brussel op de dag 208 van de kabinetsformatie in België. Dan voor de laatste keer naar Mark Robin Visser in Brabant op weg met de nieuwe korpschef. Je komt wel eens ergens, hè? Mark Robin Visser, de nieuwe korpschef van de politie. Ja, van de politie eh, regio Brabant Zuidoost. Hè. We zijn nu eh, in de nieuwe werkkamer aangekomen van eh, Simone Steendijk... die hier eh, sinds het begin van dit jaar eh, korpschef is. Nou, een grote kamer, mag je wel zeggen, met... Eh stevige TL-verlichting daarin, <laughs> en een, een streng bureau... en een cadeautje van de collega's van Rotterdam-Rijnmond... met een van de gevleugelde naar het schijnt uitspraken van Simone Steendijk... als ze zich een beetje begint te vervelen in, tijdens een lange vergadering. Want wat zegt u dan, mevrouw Steendijk? Ik krijg hier zo weinig energie van. Ik krijg hier zo weinig energie van en ook met zo'n hoofd erbij van geef mij energie. Waar krijgt u wel energie van? Ik krijg heel veel energie van dieners, uh, want de passie die die mensen voor het vak hebben, dat, uh, dat, die brengen zij op mij over en dat geeft mij ook weer meer passie voor mijn uh, vak. Ik krijg energie van mensen die in oplossingen uh, denken en politiemensen zijn daar heel goed in. En ik krijg energie van het improvisatievermogen van mijn collega's. U uh, bent sinds het begin van dit jaar de korpschef hier, Brabant lastige uh, provincie, lastig gebied... veel criminaliteit, veel uh, drugsoverlast uh, ook en zo... dan denk ik, als ik die nieuwsberichten van de afgelopen tijd uh, lees... waarom allemaal Brabant eigenlijk? Hoe komt dat? Nou, in Brabant heb je de, wat wij noemen de infrastructuur... om grote hennepkwekerijen uh, aan te leggen. En wat is dan infrastructuur? Nou, we hebben veel landbouwgrond. Wij treffen hennepkwekerijen aan tussen maisvelden. We hebben ze dit jaar ook gevonden tussen doorgeschoten aspergevelden... Uh, en uh, er wordt zelfs geteeld in ondergrondse containers... die ze in het bos uh, ingraven. Dus ja, veel grond, dus veel mogelijkheid om te telen. En uh, daarmee uh, worden wij ook wel eens de graanschuur van Europa... of van, in ieder geval van Nederland genoemd. De, de, de wietschuur is dan eigenlijk beter, hè? Ja, dat zou een betere term zijn. Ja, ja goed, dat is een van de aandachtspunten voor u. Verder, geweldschietpartijen hebben we gehad? Ja, uh, je ziet uh, dat het uh, aantal geweldsincidenten wat wij gemeld krijgen... is wel afgenomen afgelopen jaar, maar de ernst van het geweld neemt toe... En we hebben zeker uh, eind vorig jaar met, uh, met vier ernstige incidenten die allemaal drugsgerelateerd waren en uh, met schietpartijen te maken hadden, is er ook al sprake van een cumulatie van ernstig geweld wat uh, gerelateerd is aan de georganiseerde criminaliteit. Ja, ja. Nou mevrouw Steen, de kop is eraf. De eerste werkweek uh, zit er bijna op na vandaag. Uh, wat staat u, hoe, hoe ziet uw jaar eruit? Wat, wat zijn uw plannen en uw ideeën? Nou, uiteraard blijven we ons inzetten voor de veiligheid buiten. Dus we zijn al heel druk bezig om die drugscriminaliteit echt een gevoelige slag toe te gaan brengen. Uh, onze andere prioriteiten zijn uh, de vermogenscriminaliteit, met name de woninginbraken... die helaas afgelopen jaar wel weer toegenomen zijn. Uh, jeugdoverlast en, uh, en de geweldzaken, zoals ik al gezegd heb. Voelt u zich voldoende geëquipeerd om die, die slagen toe te brengen? Uh, in de samenwerking met de andere Brabantse korpsen... hebben we inmiddels een dusdanige slagkracht georganiseerd... dat ik denk dat we daar uh, uh, een goede aanpak op gezet hebben. Ja, ja. Nou, En dan ligt er ook nog in het verschiet een reorganisatie waarschijnlijk in de toekomst. Een komst van de nationale politie. Dat betekent fusies hier ook in Brabant. Ja, met de komst van de nationale politie zal het korps Brabant-Zuid-Oost gefuseerd worden... met het korps uh, Brabant-Noord. Ja. Er staat u een heleboel te wachten. Het is een jaar vol verandering, heb ik in mijn nieuwjaarstoes nieuwjaarstoespraakje gezegd. Een jaar vol verandering en een jaar vol werk ook. Ik geloof dat het voor u ook tijd is om aan de slag te gaan. Zeker, de volgende afspraak zit om te wachten. Ja. Dus, uh, ga ga eens weg. Verder. Goed. En dat zegt ze gelukkig met uh, een brede glimlach. Met veel plezier in het werk. Ik wens u heel veel succes. Simone Steendijk, de nieuwe korpschef van de politie Brabant Zuidoost. Dank u wel. Marco ja, Visser is nu klaar. En heeft uh, Simone Steendijk gevolgd de hele ochtend? Het is vijf voor half tien. Nog even tijd voor de wekelijkse column van Jeroen Wielaert. Nog één weekend en dan komt er een einde aan de tijdelijkheid... van de temporary stedelijk en de tentoonstelling Taking Place. Ik was eind augustus niet bij de opening geweest. Het was leuk om aan het slot te gaan kijken in Amsterdam. Grote verbazing bij binnenkomst, halverwege de week. Het was heel druk. Het stedelijk is al zeven jaar dicht. De renovatie sleepte zich voort, maar de heropening nadert. De expositie moest kunstkunstenaars en bezoekers alvast weer een thuisgevoel geven. Die emotie had ik wel. Het was alsof er niets veranderd was sinds die eerste keer dat ik er kwam als jochie, diep in de jaren zestig. Zo moet het de afgelopen vier maanden zijn geweest... voor de ruim 90.000 andere mensen die weer even thuis kwamen. Het kan niet anders of in het komende weekend komen er nog veel bij. Allemaal mensen die demonstreren hoeveel ze van kunst en van het museum houden. Ik liep de oude blanke trap op in de centrale hal... recht op de grote zaal af... met het indrukwekkende zwart-wit letterwerk van Barbara Kruger... Teksten op de vloer, de wanden, het plafond. Onder andere van George Orwell. Ik las. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. Als je een toekomstbeeld wil hebben, stel je dan een laars voor die eeuwig in een mensengezicht schopt. Op de vloer zag ik in reuzenletters. Please laugh! Lachen graag. Ik moest denken aan de contrasten en de wensen van onze dagen. Het geluid van versterkte stemmen trok me naar de overkant van de hal. Twee mensen zaten daar de jaartallen af te lezen van Onkawara... de Japanner van de dataschilderingen... die tien dikke leren delen maakte met het chronologisch verloop... van het jaar 990.032 voor Christus tot 1969. Voort ging het door de vertrouwde hoge zalen. En zo stond ik in het Birkenwald, het scheve berkenbos van Martin Kippenberger. Vlakbij klonk het conceptuele hier van Louise Lawler. In andere zalen zag ik het gepolijste driehoekpakket van Ger van Elk... en het ingenieuze vlot van Renzo Martens met beelden van zijn reis door Congo. Het is een tentoonstelling om vrolijk van te worden. Weer iets heel anders dan de keuze van de koningin, nu alweer tien jaar geleden. Met Taking Place heeft een andere Leidsvrouw plaatsgenomen. Anne Goldstein, de nieuwe museumdirectrice, overgekomen uit Los Angeles. Haar expositie werd met grote koelheid ontvangen door de Vaderlandse kunstpers. Vreemd. Ik krijg het wel warm van dit soort exposities. Goldstein is nu al met haar staf aan het werk voor Temporary 2. Uitpakken met de vaste collectie en een aantal nieuwe kunstenaars. Het zal nog moeilijk worden om taking place te overtreffen. Om het kritisch te stellen. Buiten gaat het renovatierumoer nog door. Achterin het Zandbergplein. Ik zag de immense luifel als een onvoltooide het museumplein overvleugelen. Komt dat echt af in 2011? Het klopt wel met de tekst op de bronzen plakketten aan de voorgevel. Hij is van Lawrence Weiner, de New Yorker die in Amsterdam zoveel moois heeft geschapen. Een voorwerp gemaakt om op een ander te lijken... door toevoeging van een voldoende hoeveelheid uitwendige kwaliteiten. We kunnen het pas goed beoordelen als het echt af is. Dan zal het vernieuwde museum toch nog steeds verdacht veel lijken... op het oude stedelijk. Het oude en het nieuwe stedelijk. De column van Jeroen Wilaert aan het eind van dit NOS Radio 1 journaal. Het is bijna half tien. Nagel of de Karo met Goedemorgen Nederlands. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Jan Nagel is de gast bij ons. Uh, dat kan maar één ding betekenen. Ja, nieuwe partij. Een nieuwe partij. Ja. Welke horen we zo meteen? En uh, de elektrische auto is nog heel ver weg. Voor de gewone consument horen we van uh, autofabrikanten. Want ze zijn veel te duur. Maar een duurzaam ondernemer, Ruud... Kornstra die komt vertellen met zijn elektrische lotus. Wat we ja, die, die is uh, pas echt veel te duur. <laughs> ja, maar waarom we er toch allemaal aan gaan en aan moeten. Uh, dat en meer zo meteen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van bijna half tien. Jan, goedemorgen. Radio 1, het NOS-journaal.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 Het CDA wil opheldering van staatssecretaris Atsma over de trauma-helikopters. Die toestellen vliegen vanaf ziekenhuisdaken in Amsterdam en Groningen. Maar s'nachts mag dat niet, want het is te gevaarlijk. CDA-kamerlid Haverkamp zei in het NOS Radio 1-journaal dat hij ervan uitgaat dat Atsma het besluit terugdraait. De AWB, die de helikopters exploiteert, en het VU Medisch Centrum zijn boos op Atsma. En in Honduras zijn bij een aanval op een bus zeker acht mensen gedood. Gewapende mannen probeerden de chauffeur tot stoppen te dwingen. En toen die doorreed, openden ze het vuur. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. In het noorden en het oosten van het land komt nog plaatselijk dichte mis voor. Bovendien zijn daar de lokale wegen door bevriezing hier en daar glad. Welkaar nog 27 kilometer file. Wat opvalt is de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Na een aanrijding tussen de afritten Soest en Bunschoten nog 5 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Een nieuwe aanrijding op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Stad en West en Muidenberg staat 3 kilometer. Zijn twee rijstroken dicht. Tot slot de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Lexmond en Hagenstein 3 kilometer.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 Sven Kokkelman. Jan Nagel begint opnieuw een politieke partij. Deze keer voor 50-plussers. Chinezen moeten verplicht hun bejaarde ouders bezoeken. Elektrische auto's. Nog jaren onbetaalbaar voor de gewone consument. En het ochtendhumeur van Seska Dresselhuis. Het is 2,5 over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. <tie> Hoi Hirkens is vanochtend in Mookhoek. Het nablussen van de grote brand bij Moerdijk duurde tot gisteravond laat. Voor spruitjes, Leen de Geus begint de ellende nu pas. Wanneer mogen zijn spruitjes van het land? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De politiek in Den Haag besteedt veel te weinig aandacht aan de positie van ouderen in Nederland. En daarom is er een nieuwe partij nodig die dat wel wil gaan doen, de 50-plus partij... In oprichting door een man die al heel wat oprichtingen op zijn naam heeft staan. Jan Nagel, Goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u geen hobby's? Uh, ik, ik ben even schakers, maar dat is uh, politiek ook een beetje. Ja, en weer een politieke partij. Nou, dat valt nog wel mee, want uh, die politieke partij die we nu hebben... heeft dezelfde statuten als de voorafgaande. En ook hetzelfde bankrekening. Dus mensen die geld willen overmaken... hoeven niet te zoeken naar een andere rekening. Copy-paste? Uh, wat? Copy-paste, zoals je dat bij een computer doet. <laughs> dus ja. alleen een andere naam eraan en verder is het allemaal hetzelfde? Uh, de statuut is hetzelfde, de naam is anders. En natuurlijk het programma is geactualiseerd. Ja. En in dit geval met meer accent op de ouderen. Maar goed, Leefbaar Hilversum, Leefbaar Nederland... de Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang... vorig jaar ook u... Dat is ja, dus allemaal uh, hetzelfde als deze Partij uh, van 50 plus. Dit is een voortzetting van Ook u zit nog in de naam. En de statuten zijn hetzelfde van Peter R. de Vries... die overigens nooit actief is geweest en nooit een echte partij is geweest. Nee, behalve dan een persconferentie in Den Haag, herinner ik ja, mij. Ja, dat, dat is natuurlijk altijd leuk, een persconferentie. Maar dat is nog niet politiek actief zijn. Nee. Dus het is eigenlijk uh, meer van hetzelfde, maar dan met een ander etiket erop. Ja, en uh, een belangrijk etiket, want uh, wij merken overal dat de 50-plussers zich ernstig benadeeld voelen uh, economisch, werkgelegenheid, medezeggenschap. En uit een enquête van Maurice de Hond blijkt bijvoorbeeld dat de helft van de 50-plussers het een goed idee vindt dat er een 50-plus partij meedoet aan de verkiezingen. En uit diezelfde enquête bleek dat er een potentieel aanhang is... voor 8 à 10 Tweede Kamerzetels. Dus we zijn niet met een rare zaak bezig. Nee, dus de vergrijzing is natuurlijk ook aan de orde van de dag. Er komen steeds meer ouderen bij. Is dat het gat in de markt waar u op gokt? Uh, ja, maar vooral dat die ouderen bijvoorbeeld, als je de werkgelegenheid neemt, 50-plussers komen nauwelijks nog aan de bak. Uh, als je ziet dat deze maand zonder mensen merken, uh, als ze pensioen hebben, dat ze niet geïndexeerd worden, maar dat alles stijgt. Uh, de gepensioneerden zijn er bijvoorbeeld de afgelopen jaren. 10% op achteruit te gaan. En de regering zegt schaamteloos, ja, uh, de ouderen is de groep die er het meest op achteruit gaat. En er is geen politieke partij die daarvoor opkomt. En wat gaat deze partij daar dan concreet aan veranderen? Nou, uh, als ik eens een keer een leuk voorbeeld mag geven, wat nog nooit in de politiek opgepakt is en wat veel mensen niet weten. Al 50 jaar is in Nederland het vakantiegeld wettelijk verplicht op 8%. Ja. Maar de AOW'ers die een klein bedrag krijgen, die hebben 5,5 procent. Nou, uh, voor 200 miljoen per jaar meer uh, kunnen we dat in 2 à 3 jaar recht trekken. En wij willen dus dat de AOW'ers ook bijvoorbeeld 8 procent vakantietoeslag krijgen. Ja, moeten we bezuinigen die Nagel, toch? Uh, zeker. Als je nagaat dat er uh, bijna 1,5 miljard wordt uitgegeven... aan het inhuren van uh, deskundigen en uh, managers en woordvoerders... Uh, bij de departementen hebben wij gezegd, dat kan een miljard af. Nou, dan heb je die AOW-verhoging er al dik uit. Ja, je hoort uh, mensen van uh, beduidend onder de 50-plus nog wel eens klagen: dat het gaat alleen maar om ouderen, het gaat alleen maar om senioren. Ja, wij moeten straks werken, wij moeten de premies opnemen. Dat is maar welke, welke ervaring je hebt. Uh, om te beginnen uh, merken wij dat veel mensen die beneden de 50-plus zijn zeggen: Ja, maar deze situatie geldt ook voor mijn vader en moeder, ik ben het met jullie eens. In de tweede plaats, uh, de mensen die uh, hebben hun hele leven lang premie betaald is een bepaald pensioen beloofd, en ze merken nu dat ze dat niet krijgen. Ja, dat, dat is natuurlijk een hele rare zaak, en niemand neemt het voor ze op. Zelfs de heer Wilders, die toch uh, erg populair was, en die zei van de verhoging van de leeftijd van de AOW, uh, daar maken wij een breekpunt van, uh, die gaf dat de dag na de verkiezingen weer uh, cadeau. Dus volstrekt onbetrouwbaar. En de, ja, die onbetrouwbaarheid in de politiek die is grenzeloos. Want neemde de heer Rutte, de, de premier politicus van het jaar... Ja. die beloofde de dag van de gemeenteraadsverkiezingen... dat de OZB, de gemeente waar de VVD zou meedoen, niet omhoog zou gaan. De nou, We hebben legio-voorbeelden tot boven de 10 procent. Ja. En met de VVD op financiën dat dat wel is gebeurd. Ja. Dat soort bedriegerij, dat moet afgestraft worden. Ja, en waar plaatsen we deze partij dan uh, in het politieke spectrum? Uh, volstrekt onafhankelijk, niet links, niet rechts, maar Recht door voor zij. elk punt uh, apart opkomend. Uh, die koopkracht is een punt, uh, de werkgelegenheid, 50-plussers komen niet meer aan de bak. Ja. Uh, ze hebben geen zeggenschap in hun eigen pensioen, dat ja. willen we veranderen. En dat zijn punten die onder de mensen leven, en uh, wij verwachten dus ook een behoorlijke aanhang op 2 maart. Want met 2 maart bij de, uh, bij de Statenverkiezingen gaat u alvast meedoen? Wij doen mee in alle uh, provincies. Het ja. enige is uh, dat deze week wij wat uitval hadden in de provincie Groningen. Dus als er mensen in Groningen luisteren en die willen nog meedoen op 2 maart... dan kunnen ze zich vandaag bij mij melden. Wat voor uitvalsverschijnselen waren dat? Uh, nou, uh, ja, dat is uh, vaak heel tragisch. Uh, familieomstandigheden ja. of een medisch advies. Ja, ja. dat soort dingen Juist. komen voor ja. Goed, u gaat dus in alle provincies meedoen met die 50-plus partij? Ja, dat is enorm belangrijk, want uh, dit worden landelijke verkiezingen. De vraag die aan de orde is, houdt dit kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer of niet? Ja. Uh, zo niet, dan heeft de CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer al gezegd... dan gaat dit kabinet naar huis. Ja. Wij kunnen met twee A3-zetels... En liever meer van Maries de Hond een sleutelpositie gaan innemen. Ja. En dat betekent dat het absoluut de moeite waard is om op 50 plus te stemmen. Goed, uh, zijn er nog klinkende namen? Uh, ja, die gaan we maandag op een persconferentie in uh, Nieuwspoort bekendmaken. Ja, noem er eens last één. Een. Uh, noem er eens één. Een. Uh, nou ja, bijvoorbeeld de, de, de voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen... professor Kees de Lange... Ja. die zal op een nog nader te bepalen plek op de lijst opduiken. Ja. En daarmee hebben we een van de grootste pensioendeskundigen in huis. En als uh, nou deze partij inderdaad twee tot drie zetels krijgt in de Senaat en de Eerste Kamer... Wie Ik denk dan... meer hoor. Ja, Oké, okay, goed. Hoeveel meer dan? Uh, uh, uh, nou, volgens de, de, de peiling van Maurice is er een potentie van 8 à 10 Tweede in Kamerzetel. In de Tweede Kamer, ja. Dus dat zou uh, vertaald, als we dat halen... De hele Vier. Uh, vier vijf zetels kunnen zijn. Ja, en wie wordt dan de, het gezicht in de Eerste Kamer? Ja, dat gaan wij uh, maandag bekendmaken. Anders zouden we die persconferentie niet meer hoeven te houden. Nee, nou ja, ik dacht twee vliegen in één klap. Ja, maar uh, <laughs> het, het scheelt de kosten voor Nieuwspoort... maar we doen het toch liever daar. Ene en Jan Nagel nog? Uh, we maken dat maandag bekend. En uh, ja, als je vraagt uh, namen en ik ontken die... dan hou je op de duur er één over en dan weet je toch. Ja. Dus ik geef op geen enkele naam commentaar. Dat is nou jammer. <güls2> <güls2> uh, en dan komen we er ook uh, nog tegen de Tweede Kamerverkiezingen vroeg of laat. als dit kabinet eruit zit over een paar jaar en anders eerder. Gaat u dan ook aan die landelijke verkiezingen meedoen? Uh, vrij zeker. Uh, ja. uh, natuurlijk moeten we even het resultaat van uh, 2 maart afwachten. Ja. Maar gelet uh, de aanhang en het enthousiasme in het land... Ja kan ik zonder meer zeggen, we gaan meedoen. En een landelijke lijsttrekker kunt u vast wel bekendmaken, alvast, toch? Uh, nee, want uh, daar moet gewoon uh, door alle mensen van de partij nog over gepraat worden. Dat hebben we nog niet gedaan. Dat heeft trouwens geen enkele partij op dit moment gedaan. Nee. Goed, dat wordt dus een heel democratisch proces. Maar het uh, wordt proces. wel iemand die geen valse beloften doet. U hebt al iemand op het oog. Uh, wij hebben meerdere kandidaten en één daarvan zou een bijzondere goede zijn. Ja. Goed, hebt u uh, al die kandidaten die op de lijst staan voor de Statenverkiezingen en trouwens misschien straks ook over de Kamerverkiezing goed gescreend? Ja, wij hebben uh, alle honderd uh, bovenste kandidaten, zou ik maar zeggen... Ja. die hebben wij voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd. Die ja. zijn in Hilversum gehouden door een uh, vaste selectiecommissie. Ja. En uh, daar hebben we het ook nagegaan en ook de vraag op tafel gelegd... Uh, heb je wel eens een kopstoot aan je buurman gegeven? Dus of niemand die zijn vrouw heeft afgetuigd of dronk achter het stuur heeft gezet? Uh, uh, wij we hebben wel enkele mensen gehad die zich terugtrokken En het aardige is dat, uh, Lucas was toen net in beeld, hè? Ja. daar was veel over te doen. De Pvv. Dat mensen gewoon begrijpen, ja, uh, als ik op zo'n lijst ga staan... terwijl ik wel wat op mijn kerststok heb, dat wordt bekend. En dat schaadt niet alleen de partij, maar dan kom ik zelf ook in het nieuws. Ja. En de mensen begrijpen dat en doen dat niet. En wij hebben een, bijvoorbeeld een eerste Kamerlijst. Nou, die klinkt als een klok. Ik denk dat die een van de sterkste is van Nederland. Ja, nog één naam dan. Uh, nog één naam. Uh, de nou kamerijs. ja, uh, daar staat bijvoorbeeld op een oud-burgemeester... Uh, uit medemblik Roy Hoitensung... Ho die eerder al verklaard had dat hij ook in de Staten wilde. Dus daar uh, vertel ik... Uh, uh, maar we maken maandag bekend op welke plek die staat. En ja, uh, uh, uh, uh, uh, in Noord-Holland hebben we bijvoorbeeld... drie oud-burgemeesters op de lijst staan. Goed. Ja, echt kwaliteit. Goed, maandag dus meer. Hoe laat is de persconferentie en waar? Half twaalf in Nieuwspoort en uh, ja, de persmeld in grote getalen aanwezig te zullen zijn. Goed zo. Jan Nagel, ik dank u wel. Oké. Okay. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De oorzaak van de brand bij Chemiepak in Moerdijk is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid is een onderzoek gestart. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Is die oorzaak nog wel te achterhalen naar zo'n grote verwoestende brand? Jaap Molenaar van de Brandweeracademie heeft het antwoord. Men probeert zoveel mogelijk de incidentplaats... dus de brandplaats, om aangepast te laten. Dus meubilair, resten daarvan, et cetera, op de plaats laten liggen... Eh, waar, het, eh, waar het ligt tijdens de brand. En op die manier probeert men zeg maar, te reconstrueren... Uh, aan de hand van brandsporen, op, uh, in de vloer, in het plafond, op de wanden... waar de brand uiteindelijk is ontstaan. En op die plaats waar de brand ontstaan is, gaat men verder zoeken. Uh, en daar kom, daar kom je dan mogelijk de ontstaansbron tegen. Bijvoorbeeld uh, een stukje slechte uh, installatie, een lekkende gasleiding. Nou, bedenken Wat men uh, ook uh, doet, uh, is vaak veel foto's maken. Omdat je op basis van die, uh, van die foto's... Zeg maar het brandverloop kan zien, de, de uitbreiding van de brand, de intensiteit van de brand en dergelijke. En of je altijd de oorzaak kunt vinden? Ja, helaas niet altijd. Maar heel vaak kun je wel een, een plek terugvinden waar het is ontstaan. En op basis van die plek, door uh, uitsluiting van mogelijkheden, kun je, kun je ook wel weer vaak aangeven... van nou, de brand is ontstaan door het falen van een uh, elektrische installatie. Of uh, er is sprake geweest van brandstichting. Anders Jaap Molenaar van de Brandweeracademie heeft ook een vraag bij het nieuws. Milt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland voor uw minuut Ranking the Nieuws. Gaan we nu terug naar Mookhoek. Terug naar de spruiten onder het roet bij Roy is ja, Zo'n 8,5 kilometer van het verwoeste bedrijf Chemie Pak. Lange uitgestrekte akkers. Een perceel met, met spruiten erop. Een gedeelte is al geoogst, maar ook een hele brede strook. Nog niet, Leen de Geus heeft een akkerbouwbedrijf hier, aardappelen, bieten, graan, maar nu alleen spruitjes op het land. U zei het al een beetje, het is een ja. beetje miserig, het is een beetje spruitjes weer, maar zijn die spruitjes nog wel te eten? Ik, we gaan er vanuit van wel, alleen op dit moment moeten we even afwachten of dat zo is. Uh, we hebben gisteren monsters genomen, naar aanleiding van uh, de brand. En we wachten af uh, wat daar de uitkomst van is en uh, wij hebben er alle vertrouwen in tot we uh, volgende week weer uh, onze spruitjes kunnen oosten en eten. Ja, want u heeft al bemonsterd? Ja, er is, gisteren is er al bemonsterd. Zodra het er bekend was wat er gebeurd was, hebben we er, in overleg met onze hebben we laten monsters laten nemen. Okay, en uh, bent u nog wel aan het oosten? Nee, we zijn gestopt met oosten. Dat was ook een advies van onze afnemer en uiteraard uh, vonden we dat zelf ook heel verstandig. We zijn gestopt met oosten. Juist omdat we wel willen dat we een gezond en goed product leveren. Ja, want de bewoners uit het gebied die moeten geen groente en tuin uit, uit eigen tuin eten. Hè? Een voorzorgsmaatregel die er is. Tuinders hebben natuurlijk ook last van de roetdeeltjes die hier uh, zijn, uh, zijn neergekomen. Moeten consumenten zich zorgen maken? Ik denk voor niet wat ik zeg. Iedereen houdt goed de vinger aan de pols. Er wordt goed bemonsterd. Ook de RIVM daar reden vol op monsterautos rond. En ook wij hebben gemonsterd. Dus ik, ik heb er alle vertrouwen in tot, dat het goed in de gaten gehouden wordt. Ja, de autoriteiten gaan ervan uit dat de roetdeeltjes door de brand woensdag tientallen kilometers zijn verspreid in het gebied tussen Moerdijk en Gouda. En er wordt ook rekening mee gehouden dat de roetdeeltjes nog zijn uitgewaaid richting regio's Rijnmond en Haaglanden. Um, moet het er, um, is het zo dat hoeveel groentetelers zitten er eigenlijk in het gebied? Geert uh, Pinsterhuis van het productschap Tuinbouw. Dat is niet helemaal bekend. Maar op basis van de rookpluim hebben de afzetorganisaties gezamenlijk een heel groot gebied beperkt. En in dat gebied hebben ze gewoon gekeken van waar zijn, zitten onze leveranciers. Die hebben ze allemaal benaderd en aangegeven van voorlopig niet oogsten. En uh, in afwachting van, uh, van nadere informatie uh, ook wat er nog geoogst is. Nah apart en zodra we uitslagen van monsters hebben kunnen we kijken of we wel of niet verder kunnen met het product. Ja want het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu die is nog bezig om het neerslaggebied precies in kaart te brengen hè? en ook eh, ja wat er eigenlijk in die in die route zit. Ze zeggen wel van het is een groot gebied en dat maakt de concentraties laag. Was dat een opluchting voor u? In feite wel want uh, ja er is een uitspraak de best pollution to, uh, solution to pollution is diffusion dus eigenlijk is dat wel inderdaad een Goed om te horen. Ja, ja nu is het zo, dus u moet nu wachten met oosten. Kunt u gewoon maar blijven wachten? Dat kunnen we niet. Dus we hopen inderdaad dat er op korte termijn zeg maar, begin volgende week uh, uitsluitsel is en dan kunnen we verder en dan is het lastig. Maar dan is dat wel in te halen. Gaat het langer duren, dan zou een gedeelte van de Oost verloren kunnen gaan. Dat, maar dat is nog even afwachten. Okay. Zorgt deze maatregel, hè, dus het stoppen met oosten, zorgt u er nu voor dat er uh, straks minder groene kool, savoir boerenkool in de schappen komen te liggen? Nee, dat lijkt ons niet. Er is voldoende volume uit andere regio's te halen. Dus zo wordt het een beetje gespreid en gezorgd met andere telers dat het voldoende beschikbaar blijft. Als nu blijkt dat die, dat die spruitjes vervuild zijn hier, kunt u dan daar compensatie voor krijgen? Daar hebben we eigenlijk nog niet over nagedacht. We gaan er vanuit, op basis van de eerste berichten, tot het mee zal vallen, maar dat, is, dat weten we natuurlijk nog niet. Dus we wachten eerst onze monsters en uitslagen af. En dan kijken we verder welke stappen we moeten ondernemen. Ja, dus want stel dat dat het geval is, dat zou vervelend voor u zijn, hè, want het kost geld. Ja, nee dat is hartstikke helder. Nou, dat kost aardig wat geld, maar dat is, nou, daar hebben we nog niet echt naar gekeken. Dat, nee, dat, nee, het is nog even stap voor stap, voor stap maar, maar stel nu uh, dat dat het geval zal zijn, dan heeft u misschien volgend jaar ook al een probleem, want mag u dan volgend jaar wel weer planten? Ook dat weten we nog niet, maar daar wacht, dat, dat wachten we dus ook even af tot het eerste onderzoek. En dat, uh, daar zal dan alle duidelijkheid over zijn neem ik aan. Dus. Ja, ja. Nu is er ook veel gedoe over het water, hè, dat, dat vervelend zou zijn, daar heeft u hier volgens mij geen last van, we zitten aan de andere kant van het Hollands Diep. Klopt inderdaad, het Hollands Diep zit ertussen dus dat is best een uh, nou, flinke Zeg maar 500 meter breed, dus dat is niet, het leert echt een heel ander, uh, ja, een heel andere polder, kan je zeggen. Dus dat is geen enkel probleem hier. Oké, okay, nou afwachten op de uitslagen van het RVM en van uw eigen uh, monsters. Het is een spannende tijd uh, voor u. Ja, dat wel. Maar uh, ja, wij, wij hebben er alle vertrouwen in. Wij zien het wel met uh, vertrouwen tegemoet. Okay, veel sterk. Dank u. Veel vertrouwen daar in Mookhoek, in een bijdrage van Roy Hirkens. Straks, Chinezen moeten verplicht voor hun bejaarde ouders zorgen en ze bezoeken. Is nu het goede nieuws. Positief Nieuws Network. Goedemorgen, Veilinghuis op Friesland. Goedemorgen. Ik bel in verband met de schaal. Die schaal die is door een mevrouw uh, bij ons ingebracht. Hè. We zijn een veilinghuis wat kunst en antiek veilt. Die vrouw had een paar spulletjes bij haar, onder andere dit schaaltje. En mijn collega die heeft dat getaxeerd en zegt: hey, dat is een mooi schaaltje. En dat is een empire-schaaltje, dat is een periode begin 1800. En uh, dat heeft een het uh, zo rond de 600 euro, dat schaaltje. Dus die inbrengster was heel erg blij, want uh, die vertelde dat ze het had gekocht uh, op een rommelmarkt voor heel weinig geld. Maar de feestvreugde bleek van korte duur. De achterkant van het schaaltje was gegrafeerd van, van die bepaalde kerk. En uh, die hele omschrijving is overgenomen... In onze catalogus. En iemand op de kijkdagen heeft die kerk getikt en gezegd van... ...hé, hey, er is een schaaltje van jullie bij wat Friesland in de veiling. Die meneer van die kerk heeft mij toen gebeld en gezegd... hey, dat schaaltje komt bij ons weg en dat is misschien wel gestolen. Want wij horen er vier in de, in de kluis te hebben en er zitten maar drie in de kluis. En uh, ja, nu heeft u dat ene schaaltje. Afgelopen week is het schaaltje dus weer terugbezorgd bij de kerk. Dus uh, dat is het goede nieuws daarvan. Maar het slechte nieuws is dat u er natuurlijk niks mee opschiet. Ja, want ik had inderdaad ook al een bod van 500 euro dus op die schaal gekregen een schriftelijk bod. Het was één dag voor de valing eruit gehaald. En je kunt van tevoren ook al bieden. Dus uh, ja, ook ons uh, kost het ook geld. En die mevrouw kost het zeker geld. Maar goed, dus. voor de kerk is het in ieder geval goed nieuws dat de set weer compleet is. Dat de set weer compleet is, hè. En dat vind ik zelf vind ik dat ook het mooiste: dat het geld daar weer terecht komt. Positief News Network. Prinshof. Ben ik aan het juiste adres voor het Lunters kampioenschap frikandellen eten? Uh, de kanalsvereniging van ons Café uh, doet dat weer, inderdaad. Ja. En hoeveel moet je er eten om in de prijzen te vallen? Ja, ik denk dat het, het, het toch boven de 15 moet zitten in een uur. Het record alle tijden hier is 21. En dat, dat, dat schijnt best veel te zijn, want ik begrijp dat het Nederlands record 23 is. Maar dat is uh, dan, uh, dan uh, ja, 16, 17 heb je er toch wel nodig, denk ik. Dus dat is wel even oefenen van tevoren? Ja, ik, ik denk niet dat het helpt. Nee, nee. Het is gewoon de, de vorm van de dag, zou ik haar zeggen. En wat kun je winnen? Een dinerbon voor twee personen, ja. Lekker, frikadellen eten. Nee, dat, de meesten zijn daar dat ik dan wel war genezen. Together again. Ja. Pinklappen met Roos. Hij is weer terug, hè? Ja, nou, dat was gewoon te gek. Dat is uh, in één woord te gek. Ik, ik heb er vannacht ook nog een beetje onwerkelijk van gedroomd. Maar uh, uh, goed nieuws, ja, absoluut. Dat was echt ook zo. We waren gewoon drie dagen zo onthand. Maar uh, nu, uh, ja. Eh, absoluut weer helemaal blij en het is ook echt een heel raar verhaal, want ik weet ook niet wie, wie, hem, nou, uh, wie hem nou gepikt heeft. Ik heb wel de mevrouw ontmoet die, uh, die ons heeft geholpen om hem terug te vinden. Wel ongelooflijk wat dat Twitter uh, doet. Ik kan me ook voorstellen dat het vervelend is, zo'n uh, zo hoge sociale controle, maar je hoeft het maar even rond te bezuinen. En als iedereen even meekijkt, ik kan me voorstellen met, uh, met vermiste kinderen of uh, allerlei andere gekkigheden, dat het ons wel echt kan helpen. Dank u wel voor het verhaal. En veel geluk nog samen, hè? Ja, met mij in de bakfiets. Ja hoor, dat komt goed. Heel bedankt. Okay. <laughs> Hoi. Dag. Bijdrage was dat van Maria de Beers. La vie, c'est épatant. Tout doux, tout doux, tout doucement. Toujours tout doux, tout doucement. Comme ça. La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous aurez tout le temps. Attention, à la dénomite Prenez garde au volcan, à ces jeunes nerfs qui nous a... in mijn op de grond. Feest was dat met Het is uh, 6 minuten voor 10, dames en heren. China werkt aan een wettelijke verplichting om bejaarde ouders te bezoeken. De ouders moeten het recht op het bezoek van hun kinderen via de rechter kunnen afdwingen. Want in de moderne Volksrepubliek zijn veel bejaarden eenzaam. Marije Vlaskamp in Peking, goedemorgen. Goedemorgen. Wat schrijft de wet precies voor? Hoe vaak moeten ze langs en uh, bij wie? Nou, de wet is nog in ontwerpversie, dus we kunnen nog niet zeggen hoe vaak de kinderen gedwongen gaan worden om hun ouders op te zoeken. Maar ja, het is gebruikelijk dat kinderen hier voor hun ouders zorgen. Daarom hebben Chinezen ook heel veel kinderen, dan kan je de zorg lekker uitspreiden. Dat is natuurlijk veel traditie en ook omdat er ja, sociale voorzieningen, zoals wij hebben zeggen, huizen. Uh, allerlei uh, sociale voorzieningen voor ouderen ja. zijn hier helemaal niet. Dus ja. ja. mensen zijn echt afhankelijk van de kinderen. Uh, voor ziekenverzorging, voor de boodschappen en natuurlijk ook voor de gezelligheid. Ja, je bent niet helemaal geweldig te verstaan, maar uh, we begrijpen het wel allemaal. Uh, de vraag is: uh, ja. u zei net uh, dat Chinezen heel veel kinderen hebben. Ik dacht altijd dat Chinezen maar één kind mochten hebben. In ieder geval sinds de jaren zeventig. Ja, sinds de jaren zeventig mogen ze er maar één. Dat is uh, vanwege het één-kindsbeleid. Uh, nou ja, alle zorg voor ouderen komt dus op dat ene kind neer. Ben je getrouwd? Nou, dan heb je twee uh, paar ouderen om voor te zorgen. Uh, het is dus ook traditie dat uh, dat kind uh, met zo'n ega, een kleinkind, bij die uh, ouders onder een dak woont. Ja, dat is uh, die generatie onder een dak ideaal. Ja. Dan hebben steeds machine Chinezen, uh, jonge mensen, jonge gezinnen, geen trek in. Die willen in hun eigen huis. Ja. ja, dan zitten die ouders zonder kleinkind alleen te Ja, Hoeveel van die ouderen zijn er eigenlijk in China? Ja, de precieze cijfers heb ik op dit moment niet bij de hand, waarvoor mijn excuses. Maar uh, de vergrijzing die zet hier enorm door. Uh, je krijgt echt een verzilvering hier uh, in China op straatdien. Uh, maar je ziet het nog niet terug in bijvoorbeeld de is en ouderenzorg. Nou is die zet niet alleen ingegeven door die enorme aantallen ouderen. Het is toch ook een de deel, ja, de Chinese traditie het gevoel van ouderen die, uh, ja, de hoogste positie moeten aanbeden worden. Ja. Voor oudervereniging heet dat. En dat staat ook in de wet afgelegd dat die uh, hun ouders in financieel moeten ondersteunen. Ja. Die valt ieder geval een tijdje. En als je die daar houdt, kun je zelfs... Zeven jaar gevangenisstraf krijgen. Zeven jaar gevangenisstraf als je, je geen gehoor geeft aan deze nieuwe wet. Dat zullen de meeste Chinezen dan ja. dus ook wel doen. Trouwens, vrij uh, gedrild volk, hè? gezien uh, het schrijven van de zelfkritiek in het verleden, toch? Ja, wat, wat uh, met, die, met die wet aan de hand is, is dat nu voor ambtenaren in elk geval al geldt... dat we uh, geen kans maken op promotie op een beter baantje... als ja. ze niet regelmatig lief zijn voor de ouders en daarbij langsgaan... Hè? Op ja. zondag gezellig met z'n allen eten, noem het allemaal maar op. Ja. Uh, dus waarschijnlijk wordt voor de gewone volksrechten die zijn, iets minder snel gezien dus in ingevoerd. Goed, maar de, de, de, de zeven jaar gevangenisstraf van... staat er al, wel op. Uh, ja, maar dat is als je het financieel niet onderhoudt. Maar de, ja, de je tijd je zit erop, we gaan het hierbij laten. Dankjewel vanuit Peking. Straks, dames en heren, de elektrische auto blijft de komende jaren onbetaalbaar voor de consument, zeggen de autofabrikanten zelf. Tot zometeen bij het vervolg van Goedemorgen Nederland. Sport op Radio 1. Morgen en zondag om kwart over twaalf. We de binnenbaan erheen proberen het verschil goed te maken. Het EK schaatsen allround in Colalbo. NOS langs de lijn. Morgen en zondag om kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey, how are do you doing your two girls, hack? 100% Esther. I...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 Rabobank, een bank met ideeën. Dit is Radio 1.